7 uur. Casper Meijer met het NOS Journaal. Nederland stopt met wapenexporten naar Turkije... zolang de militaire operatie in Syrië doorgaat. Dat maakte de vicepremier De Jonge bekend na de ministerraad. Nederland levert vooral onderdelen van wapens aan Turkije. Volgens de Verenigde Naties zijn de afgelopen dagen... al meer dan 100.000 mensen in Noordoost-Syrië op de vlucht geslagen. Maar volgens de Turken is dat aantal verzonnen... om Turkije in discrediet te brengen.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 En het is Kiki Bertens niet gelukt om de halve finale te bereiken... van het tennistoernooi in Oostenrijk. Ze verloor van de Amerikaanse tiener Corey Gauff. Hierdoor wordt het voor Bertens lastig om zich nog te plaatsen voor de WTA-finals. Aan dat eindejaarstoernooi doen de beste acht speelsters van de wereld mee... en door haar verlies van vandaag blijft Bertens staan op nummer negen. Dan nog het weer. Vanavond vooral in het noordwesten regen. Er waait een matige tot stormachtige zuidwestenwind... en met name aan zee komen zware windstoten voor...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 This is the game. but you do. Face up, face up, face up, face it's you. I'm standing almost in a tent, almost out of sight to Oh, and this is game. but you do. Face up, face up, face up, face up, Welkom, luisteraars bij ZFM met Weekend in, de radio show die jou in de stemming brengt voor het feestelijke weekend. Mijn naam is Bastiaan Torenet en tot 9 uur breng ik u de beste EDM, trends, techno en houseplaten. En natuurlijk geven we ook deze week weer tips over evenementen en feesten. Maar eerst het weer voor de komende twee dagen.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 Zondag wordt het een slechte dag. Het is de hele dag bewolkt en het gaat regenen. We hebben zo'n 60% kans op neerslag en de luchtvochtigheid zal op zo'n 76% liggen. En het wordt 12 graden en de wind komt nog steeds uit noordoostelijke richting. Met zo'n windkracht 3A4. En dan nog even een kleine oproep. Heb jij een neus voor nieuwtjes? Ben je brutaal? En durf je alles te vragen? Dan is ZFM op zoek naar jou. Wegens alle bezigheden in Zandvoort rondom de Grand Prix... zijn we op zoek naar nieuwe radioverslaggevers. Lijkt het je wat om voor de radio te werken? Ga dan, kijk dan snel op onze website www.zfmzandvoort.nl of mail direct naar info.zfmzandvoort.nl En natuurlijk... Laat ze deze oproep ook op onze Facebookpagina. Zit even een weekend. En als je er dan toch bent, like hem gelijk even. Ja, en dan kunnen we nu de voetjes van de vloer, want we gaan beginnen met Elephant Heaven Met de Digital Change the channel, bro Change the channel, bro lekkere plaat en nu nog eentje Ellen Walker met play Walker werd geboren in 1997 in Engeland. Later verhuisde hij naar Zweden, naar Bergen. En daar tekende hij ook een contract met Sony Music voor zijn eerste single Faded. Al sinds 2015 hoog in de hitlijsten. was I to the most when I was younger. Same. <laughs> <laughs> oh How's it going? It's going to be good. Uh, uh. We gaan we naar Duitsland. 2002. Noemi met you. Het geluid van Zandvoort Ja dames en heren, als u zich nou afvraagt Waarom kan ik geen plaatje aanvragen? Waarom roept u niet op om te bellen? Dan komt dat omdat ik het van tevoren heb op moeten nemen Ik kon deze vrijdag niet Maar dat wil niet zeggen dat het programma er niet is Hier is Aces Met de zit. Dan zijn we weer terug in Nederland in 2019. My Symphony van Armin van Buren. Bekende. Paul van Dijk met Another Way. Welkom bij ZFM, het geluid van Zandvoort. Ja, en dan gaan we terug in de tijd. Toen de dance nog echt groot was. Nog niet overrompeld werden door de andere housevormen. Zoals trance, techno, ADM. Dus ATB. Met Don't Stop. En we gaan gelijk door met four strings en diving. dames en heren. En dan gaan we gelijk door met Mellow Tracks. Dit is Out of Space. Lijkt het radiomaken jou nou ook wat? Geef je dan op bij ZFM Zandvoort. We zijn altijd op zoek naar presentatoren, radiomakers, verslaggevers en technici. Geef je op via zfmzandvoort.nl ca no ca no per te ga tune tu l'stemmarreda na puntella ca vi da battre da Palo-Amerikaan. Reda, Gutur, Nagula Gavi, Sierraitada, Pasha Stambariana, Baculeta, Omanuapa, Bada, Power,